Goedenavond. Er zijn twee minderjarigen opgepakt voor het doen van valse bommeldingen. De politie denkt dat er misschien nog meerdere arrestaties gedaan gaan worden. De meldingen kwamen vanmorgen binnen bij meerdere scholen in Groningen en Drenthe. Eén school werd ontruimd, maar er bleek dus niks aan de hand. Er komt sneeuw aan in het noorden van het land. Friesland, Groningen, Drenthe en de Waddeneilanden krijgen veel sneeuw en veel wind. Het is daar vanaf middernacht code oranje. Als je daar woont is het advies om morgen thuis te werken. In het hele land zijn zorgen over daken die in kunnen storten... door het gewicht van de sneeuw die erop ligt. Vooral bij grote hallen met platte daken. Meerdere Ikea's die zijn bijvoorbeeld dicht vandaag. En veel sportscholen en zwembaden zijn dicht. En sommige blijven ook nog dicht tot na het weekend. Ja, Mooi nieuws voor schaatser Susanne Schulting. Ze mag mee naar de winterspelen op de 1500 meter short track. Ze was bij het gewone schaatsen al zeker van een plek op de 1000 meter. En Schulting is een van de beste short tracksters ooit. Ze is drievoudig olympisch kampioen. Het weer vanavond veel regen. Maar in het noorden, daar komt dus een sneeuwstorm aan. Daar kan vannacht en morgen wel 10 tot 15 centimeter vallen. De temperatuur morgen in het noorden rond het vriespunt. In de rest van het land wordt het ietsje minder koud veel verkeer dan van Flitsmeister. Eén vertraging op de A7. Zaanstad richting Horen. Tussen Zaandam en Purmerend Zuid. Er is een ongeluk gebeurd. Zeven kilometer file. 44 minuten vertraging. Er is een omleiding te hoogte van knoop in Zaandam. Verkeer richting beter Amsterdam. Amersfoort, Almere en Meloord volgen. Dat is een hele mond vol. De A8. Dan de A10. Daarna de A1. En dan de A6. Q-Music. Domien verschuren. En het staartje van de Q-middagshow van deze donderdag: Freestyler, van MC's. Lekker zo meteen naar Adelaide Ward en Jelly Roll. Q-Music. Q-Music, Q-Sounds Better With You. Take that pain, pass it down like bottles on the wall. Mama said her, that's the pain, but that's his daddy's bottle.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 I'm voor donderdag 8 januari 2026. De avond waarin er fanatiek gesport gaat worden. Om 9 uur vanavond voetbal in de Premier League. Arsenal tegen Liverpool. Maar zo meteen om half acht al... de Snowboard Big Air kwalificatie voor de Olympische Winterspelen... die nou, praktisch voor de deur staan. Q is er uiteraard bij. De ochtendshow uh, min of meer live vanuit Milaan... tijdens de Olympische Winterspelen dit jaar. En verder ook de avond waarop Cloud zijn nieuwe single in première is gegaan. Een uurtje geleden, iets na vijf uur... toen had ik hem aan de digitale lijn vanuit Rotterdam Ahoy... En Cloud is blij. Ik ben zo niet normaal blij met wat Apple Flood geworden is. Af en toe dan kan je in de studio zitten en dan kan je denken, ja, wat nu? En toen we dit pad gingen bewandelen met de gitaar... Yeah. en met een beetje een pure sound en een pure live drums gevoel... was echt wel dat... Mijn hart vulde wel. Ik vond het wel heel vet om te doen. En dat snap ik ook wel, want het is een lekker liedje geworden. <hijde> Slak is te streamen via Spotify en ging dus een uur geleden in première in de Q Music Middagshow. En de avond dat het noorden van het land helemaal ondergesneeuwd gaat worden. De rest van Nederland kan rekenen op regen, maar in het noorden van het land. Code Oranje vanaf middernacht. De Q Middagshow. Code Oranje. 360 minuten en we gaan er allemaal aan. Ja, het noorden van het land in ieder geval. Freestyle. Rock the This be your lesson question You carry protection with your heart I call you en een liedje over het noorden van het land. Gone, gone, gone. Het wordt daar verschrikkelijk. Code oranje vanaf middernacht. Sandrine stuurt een bericht in de Q-app. Hey vanuit het hoge noorden van Nederland is Snake. We gaan eraan. Doemscenario's worden inderdaad opgezweept. Scholen dicht of online les. Wc-papier wordt gehamsterd. Maar vervolgens is er nog helemaal niks aan de hand. En dooit het hier als een gek. Maar we houden je op de hoogte. Middernacht gaat het los daar. Ja, middernacht. En dat boeit jou helemaal gisternaars. Nou, hoezo zeg je dat? Omdat jij gewoon in het wagentje morgen die kant op gaat. Ja, oh ja. Ja, ik wil morgenochtend naar de sauna. En het kan alleen in het noorden van het land? Nou ja, ik heb het cadeau gekregen. Oh. Ik ga samen met uh, vriendlief... Uh... Niet zeggen waar, hè? Oh nee. Nee, het gaat allemaal fans gaan straks. Uh... Uh, ergens in het noorden. Ergens in het noorden. Ergens in de provincies Drenthe, Groningen. Friesland. Ik ben dus heel erg bang dat ik uh, Anton dan ga tegenkomen. Want die, ja. maar die houdt ook van de sauna. Ja, nou, als, je, als je dit hoort, dan weet je dat hij in de buurt is. Nee, ik denk niet dat Anton uh, vanuit Zandvoort uh, morgen naar het noorden van het land rijdt. Eh, ja, dus zijn familie woont natuurlijk wel in Groningen. Ja, precies. In die buurt. Ja, het, is... Ja, het is altijd zo gênant. Dat je hem drie maanden niet hebt gezien nee. dat je morgen lekker in een Turkstoom was zit. En dat je opeens Anton Griek voorbij hoort lopen. Nee, ik denk het niet. Ik denk het niet. Maar misschien moet je me even appen voor de zekerheid vanavond. Ja, ja, misschien. Dat wel. Want anders zit je daar misschien ook helemaal met samengeknepen billetjes morgen. Dat is er ook vervelend. Dat, je, dat kan toch, dat je dan bang bent. Maar ben je wel als een collega tegengekomen? Nee, godzijdank. Nee, wel de buurvrouw. Maar en dan, wat voor gesprek heb je dan? Ik ben dus nou, ik ben één keer in mijn leven in de sauna geweest. Zo'n uh, thermo, uh, thermo 2000 in, uh, wat is dat? Valkenburg? Nee, dat is in Limburg. Ja, lekker ver weg. Ja, lekker ver, lekker ver nee. weg. Uh, maar dat was ook zo'n uh, zo badkledingdag. Uh, dus dat, uh, ja, dan ben je niet echt naakt naakt. Maar ja, ik ben niet comfortabel naakt lopend dat vind ik niet prettig. Dat vind ik ja. al niet prettig als ik in mijn eigen huis ben. Ik ben bijna nooit naakt, behalve onder de douche. Maar wat, hoe gaat zo'n gesprek dan met een buurvrouw? Ja, dat doe je gewoon allebei net alsof er niks aan de hand is. Warm, hè? Ja, goh, hoe <laughs> Oké, okay, nou ik wens jou Heel veel plezier en vooral geen collega's of buren morgen. En veilig aankomen En veilig aankomen <laughs> vooral, ja You'll be the saddest part of me a part of me That will never be mine It's obvious Tonight is gonna be the lonely end A spot in spite of me. Lekker nummertje. Hij begint te groeien. Ik was deze week niet zo positief over de alarmschrijf als volgens mij maandag of dinsdagavond. Maar inmiddels denk ik ja, nieuw liedje. Ja, lekker toch? Beukertje. Thomas Gray is de alarmschrijf van deze week. Roemers. Uh, jij vertelde net dat jij morgen naar de sauna gaat, ergens in het noorden van het land. Mm -hmm. Hartstikke leuk. Ik ga morgenavond uh, iets doen uh, dat mensen nooit met mij willen doen. Ik heb eigenlijk mensen gevonden die het wel leuk vinden om met mij te doen morgen. Hmm. Wat zou het kunnen zijn, denk jij? Zwemmen? Nee. Nee, nee, nee. nee. Bolen? Nee, ook niet bolen. Nee, het gaat er echt om dat mensen het niet met mij willen doen. Oh, iets uh, met spelletjes of zo? Nou, welk spelletje? Kolonisten van Katan. Nee, daar ik heb ook wel heel boos Wone van bowling. Nee, daar Nee, ik ook heel kwaad van. Nee. Uh, scrabble? Nee, mag nog één keer raden? Oh, ik weet het, hitster. Ja. ja. <lacht> ik heb eindelijk weer slachtoffers gevonden. Ik ga morgenavond ik de hele avond hitster spelen. Ja, dat willen mensen nooit met mij doen op een of andere manier. Nee, goh, gek. Ja, nou, dat is toch echt heel stom? Le oh, ja, ik snap op... dat wel. Hoezo? Ja, jij weet alles. Nou, ja, dat is waar. Uh, zometeen <lacht> om half zeven de laatste nieuws. Wat zit daarin? Oh ja, dat wil je ook nog weten. Ja, dat, dat, <lacht> ja jij weet dat dan weer. Ik leunde al achterover. <lacht> uh, ik heb uh, heel leuk nieuws voor ouders met uh, kinderen op <lacht> voetbal. Want <lacht> die ouders die hoeven dit weekend lekker niet langs de lijn te staan kou kleumen. Ik vertel je zo meer. Als je het niet vergeet hè, dat je het zo gaat vertellen. Ja, nee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 Quantum, nu 30% korting op alle 400 thuisdiensten.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 NL. Ik wil van mijn auto af. Ik wil, ik wil, ik wil van mijn auto af. Goedenavond, oh, ja, Q-verkeer van flitsmeester. De spits is nu helemaal voorbij. Nog even vertraging op de A76 van 11 minuten. Van Aken naar Geleen tussen Ten Essen en Schinnen, 3 kilometer file.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 Weekend. In de haven van Rotterdam, daar dreigt op dit moment een oude gasfabriek in te storten. De omgeving daar is afgezet. Er zijn twee minderjarigen opgepakt voor het doen van valse bommeldingen. De politie denkt dat er misschien nog meerdere arrestaties gedaan gaan worden. Ja, die meldingen kwamen vanmorgen binnen bij meerdere scholen in Groningen en Drenthe. Eén school werd ook ontruimd, maar er bleek dus niks aan de hand. Je hebt goed nieuws voor ouders met kinderen op voetbal. Die hoeven dit weekend niet langs de lijn te staan koukleumen... want alle amateurwedstrijden zijn afgelast. Ja. Live reactie van alle ouders die op dit moment aan het luisteren zijn. Geweldig. <laughs> ja, het is ook wel jammer natuurlijk voor alle voetballetjes. Al die kleine voetballetjes, ja, ja natuurlijk. Uh, ook in de eerste divisie is alles geschrapt. In de eredivisie daar gaan de wedstrijden dit weekend wel gewoon door en uh, meedoen aan een professioneel uh, tennistoernooi... terwijl je er helemaal uh, niks van kan. Dat kan blijkbaar gewoon. Op een professioneel tennis toernooi in Kenia... daar verscheen een vrouw op de baan die het voor geen meter kon. Ze kreeg nog geen bal over het net. Uh, sterker nog, ze raakte amper een bal aan met haar racket. Uh, ja, beelden gaan het internet over ervan. Ja, ik heb dit gezien. Uh, er wordt dus gezegd dat zij inderdaad op een professioneel tennistoernooi uh, meedoet. Maar niet kan tennissen. Ja, Maar zij is niet de baan opgelopen. Zij is daar niet aangekomen met de gedachte... ik ga even een leuk TikTok-filmpje maken bijvoorbeeld. Nee, die vrouw, uh, het is een Egyptische vrouw... en uh, zij schijnt officieel een uitnodiging te hebben gekregen. Het is toch heel raar. Ja, het is een raadsel wat hier is gebeurd. Dan een andere vraag. Wat eten we vandaag? Want het is twee minuten over half zeven. Vindt aan de late kant, als ik heel eerlijk ben. Oh, de snackies. Ja, de keuken van Kuhne. Oh, helemaal vergeten. Helemaal vergeten. Jij was 15 minuten later op de vergadering vandaag zelfs. Vanwege het met feit... Met toestemming van jullie? Met, absoluut, absoluut. Met ik toestemming. zei, ik kan snackies halen, maar ben ik wel iets te laat. Dat is erg Jij zei al om kwart voor twee, vroeg jij aan het team in de WhatsApp groep. Ik ben een kwartier later als ik snacks ga halen. Of ik ben op tijd zonder snacks. Toen Zo zei ik meteen, met snacks, kwartier later. Maar waar zijn ze dan? Ja, ik ben ze Ik heb ze wel mee hoor. Ik ga ze even pakken. Maar wat is het dan? Um, mini crackertjes met de eiersalade. Oh. Um, Doritos. Zo. Um, olijven. Nou ja. Verwet. Jeutje. Ja, ik heb uit. Ik kon, kon niet kiezen. Allemaal goede voornemens gaan weer uh, ja. overboord tekort al. De top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Taalglas. De vier belangrijkste top 40 hits van vandaag. Dit is de top 40 update. Here we go. Met de top 40 update het dossier van donderdag 8 januari 2026. Zometeen op nummer 1. Mijn voorspelling voor de nummer 1 van morgen. Op 2 de vrouw die de top 3 kan gaan opschudden. En op nummer 3 Bruno Mars. Maar waarom dat is, dat hoor je meteen. eerst de underdog van Olivia Dean... Ja, met Menno niet is ze inmiddels bijna niet meer weg te denken van het erenpodium. Maar met So Easy To Fall In Love staat ze ook nog steeds in de lijst. Schuift zelfs rustig door richting de top 10 van de top 40. Het zou mij niks verbazen als dat morgen tussen 2 en 6 gaat gebeuren. Olivia, vanavond op nummer 4. I could be the twist, want to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart.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 Fall in love nummer 4 vandaag. Nummer 3 is voor iemand die al een tijdje niet meer in de top 40 staat. Waarom hij vandaag wel een update staat, vertel ik je zo. 40 van Bruno Mars met Rosé in de update vanavond op nummer 3. Wat er is groot breaking news. Over Bruno Mars 4 en 5 juni. Dan komt hij optreden in Nederland in de Johan Cruijff Arena. Na acht jaar keert hij weer terug op een podium in Nederland. Volgende week donderdag om 12 uur. Dan start de kaartverkoop. Bij een grote wereldtournee, want dat wordt ook weer nieuwe muziek. Daar is Bruno het mee eens. Want op 27 februari dropt hij na 10 jaar eindelijk weer een album, The Romantic. En morgen komt daarvan de eerste single al uit. Er is niks over bekend, niet eens de titel. We weten niet hoe het gaat klinken. Een grote verrassing is hij er. Hoor je natuurlijk zo snel mogelijk op Cube. Tot 40 om het erenpodium van de toffeerder even onder de loep te nemen. Want daar zit al vijf weken geen beweging in. Ray zit daar vastgeroest met het brons in handen. Met boven haar de twee powervrouwen, Olivia Dien en Taylor Swift. Nou, toch moet er een moment gaan komen dat het iets gaat verschuiven. En wie weet is dat morgen dan zover. De troon pakken, dat zal lastiger worden voor Ray. Maar een plekje omhoog naar het zilver sluit ik niet uit. Eén ding durf ik dat te voorspellen. Zal gek lopen als ze morgen uit die top verdwenen is. In de update vanavond staat Ray met Where is my husband op 2... A husband is coming. Ray. 1-2026 als het volgende archief in met Olivia Dean op 4. Bruno Mars en Aperte samen met Rosé op nummer 3. En Ray op 2, Where is my husband? Dan de nummer 1 van vanavond. Ja, deze plek kan ik maar aan één vrouw geven. Taylor Swift is in het bezit van een hit die duidelijk geen hoogtevrees heeft. De Veloferia kent enkel de drie hoogste posities uit de enige echte. Kwam afgelopen oktober binnen op nummer 3. En chillt nu al 8 weken op de troon. Wat mij betreft kan Taylor lekker onderuit gaan zakken. Even wat te drinken erbij pakken. Want als mijn voorspellende gaven nog werkt... dan zit ze daar morgen gewoon nog lekker... gebaseerd op de dagstatistieken van alleen vandaag. Je kunt zelf jouw voorspelling voor de nummer 1 van morgen doorgeven. Dat doe je via qmusic.nl slash top40... en daarmee maak je kans op kaartjes voor een concert naar keuze... inclusief vervoer. De troon is ook vanavond voor Taylor Swift. Hey, this is Taylor Swift... en you're listening to The Fate of Ophelia on Q Music. Quite the pyro, you light the match Ook de nummer 1 van morgen in de top 40. Taylor Swift en de vele van Filia bij Q. en Melody bij Q. Yo Swinkels! Hallo! Hallo. Hebben we er nog ja. zin in? <laughs> Hebben we er nog zin in? Nee, volgende week. Het oh, wordt een beetje. Een, word. een beetje. Ja, jij gaat het gewoon echt... Er was alweer 1000 euro, hè? Zo snel gaat het dus. Nou, ik moet even iets corrigeren oh. van gisteren. Want, uh, ja, open ogen trapte ik daarin en ik verliet een beetje, nou, niet zacherijnig de studio, maar wel... Uh, ik maakte me wel zorgen. Want jij kwam gisteren binnen met de teller dat ik 29 keer het verboden woord had gezegd. Ja. Maar ik heb gisteren in het programma tussen 4 en 7 heb ik denk ik wel vijf keer, het over het verboden woord gehad dat we het gingen doen. Ja, ik zou... En dan zeg ik beetje, nou, als je beetje hoort, ik heb er een beetje zin in, het is een beetje geld. Ja. Dus jij wil jezelf eigenlijk even rechttrekken, corrigeren? Nou, ik wil niet dat mensen helemaal rijk rekenen. Dus het, ik ben geen gastol volgende week. Nee. Het is niet. Maar. Nee, ik sta bovenaan die wolfshade. Dat kan echt niet anders. Ja, maar ik... jij, jij neemt hier wel een houding aan met. Weet je, ik, jij zegt al. En dat vind ik toch leuk. Dat komt toch een beetje jou, jouw kern naar boven. Ik hou er niet van om gecorrigeerd te worden. Nee, vind ik niet fijn. Word, ik zie gewoon meteen het vuur in jouw ja, ogen. Is dat, dat was niet leuk? Wel. Nee, schat, het is verschrikkelijk. Het, het, het, wat er dus volgende week gebeurt is dan zeg je beetje. En dan zie je een teller hier. Die loopt op naar ja. 5000. Er zijn dus 5000 mensen die zeggen. Oh, je bent een sukkel. Je gebruikt het verboden woord. Ja. En er zijn natuurlijk allemaal mensen die die 500 euro willen winnen. Ja. Super goed. Moet ik toen Druk ja. op die knop. Ik wil ja. volgende week 10.000 mensen wil ik zien binnenkomen die Q-app. Maar ik heb daar persoonlijk... Heb ik daar wel, dat is voor voor psychologen. Ja, ja dat klopt. Ja, ja. Dus, daar loop je ook bij. Ja, mijn steeds. therapeut had een heel leuke Q1 tegemoet. Kan ik je vertellen dat het verboden wordt? Nee, ik heb hartstikke veel zin in, joh. Maar ik heb niet de illusie dat ik dit spelletje... als er al een winnaar uit zou nee. komen. Onderaan het Wolf of Shame. Ik ga dat niet zijn. Dankbaarheidsmomentje. Jij bent aan de beurt, toch? Ja. Ik ga iets geks zeggen. En, uh, Beetje. <laughs> ja, nee, uh, ik ben dankbaar voor het stoppen van mijn podcast. Nou, nou, weet je dat ik dat nog aan jou wilde vragen? Maar niet uh, zozeer op de radio. Maar ik was wel eens benieuwd, hoe bevalt de donderdagochtend vrij? Geweldig. Ja. ja, en dat klinkt heel raar, want ik heb ongelooflijk veel plezier gehad... met Mama Man de podcast. Heeft een hoop geld dit laatje gebracht. Ook dan dat, ja. dat ja. We zijn na zeven jaar zijn we gestopt in, ja. uh, in december. En vandaag was de eerste donderdag in zeg maar, een normale ritme. Mm. Dus een normale werkweek. Ja. Uh, waarin ik donderdagmorgen niks had. Dus ik heb vanmorgen Boris heb ik om uh, wat was het, half negen op de opvang gebracht. Ja. En toen had ik helemaal niks. Een lege agenda. En ik heb al sinds nou, dik drie jaar. nooit, meer, Niet overdreven. Hè? Nooit nee. meer nee. een lege agenda op donderdag gehad. Had altijd had ik de podcast. Wat nogmaals fantastisch was. Maar ik vond het echt lekker om vandaag in mijn boxershort op de bank te zitten. Winterverliefde te kijken. Niks te doen. Mis je die jongens? Ik mis ze enorm, maar ik heb ze maandag nog gezien. Oh wel. En hebben we hebben wel weer afspraken gemaakt. We gaan volgende week gaan we borrelen. We gaan de weekend naar oh. Keulen. Ja, precies maar, genoeg. ik vind het dus wel fijn dat je zegt... Oh, heerlijk, heerlijk. Ik heb even vrijdagochtend niks. Ja. De langste podcast van mijn mama aan de podcast was anderhalf uur. <laughs> Gozer, waar hebben we het over? <laughs> ja. Anderhalf ja, uur werk. er we moeten heel veel dingen nog worden besproken. Anderhalf ton! Dat is maar zo feest. Joost Winkel, de Medusa camera with Witkel.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 Je hele vakantie geregeld in één pakket? Of je trekt je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel? Het kan allemaal, want bij Toei heb je meer opties... en dus meer keuze binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Nu met extra voordelen. Ga naar toei.nl, de TUI-app of naar je reisadviseur. Toei, live happy. Na lang twijfelen weet je het zeker. Jij begint voor jezelf. Je inschrijving, klaar. Je nieuwe website...